7 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In Roemenië zijn drie mannen opgepakt die betrokken zouden zijn geweest... bij de schilderijenroof uit de kunsthal in Rotterdam. Dat heeft de politie in Rotterdam bevestigd. Volgens de politie zijn er geen schilderijen teruggevonden. Over de exacte rol van de drie arrestanten is niets bekend. Volgens Roemeense media zijn de drie verdachten gisteravond aangehouden... op basis van signalementen. Bij de roof op 16 oktober werden zeven doeken gestolen... van Picasso, Monet en Matisse. Er komt een proef om gestolen auto's sneller te registreren. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat binnen twee uur na de melding van diefstal het kenteken zowel nationaal als internationaal gesignaleerd staat als gestolen. Op dit moment kost het gemiddeld vijf dagen voordat de diefstal van een auto geregistreerd staat. De proef begint op 1 februari bij de politie Brabant Oost en duurt zes maanden. De internationale wielerunie UCI heeft wielrenners met verdachte bloedwaarde jarenlang gewaarschuwd, zegt Hein Verbrugge, oud-voorzitter van de Wielerbond, in een interview met Vrij Nederland, dat morgen verschijnt. De renners werden naar de UCI geroepen, waar ze te horen kregen dat ze in de gaten werden gehouden en uitleg kregen over het dopingbeleid van de UCI. Het interesseerde Verbrugge niet dat de kans om renners te betrappen met dit beleid kleiner werd. Wellicht overtuig je de renner geen doping meer te gebruiken, wellicht niet, zegt Verbrugge. Minister Dijsselbloem weet niet of Nederland per se het braafste jongetje van de klas moet zijn in discussies over het terugdringen van het begrotingstekort. Dat zei hij bij RTLZ nu hij voorzitter is van de eurogroep. Hij verwacht in Europa veel debat over de begrotingstekorten. Hij noemde het tekort van 3% een richtlijn, maar Dijsselbloem zei dat in sommige situaties landen meer tijd kunnen krijgen. De minister zei verder dat de eurocrisis het dieptepunt achter zich lijkt te hebben. Dan het weer. Vanavond eerst vrij helder, maar vannacht trekken wolkenvelden over het land. Morgen blijft het droog. Het is koud. Maxima tussen min 3 en min 6. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Vooral bij Rotterdam is de avondspits nog niet voorbij. Dat heeft te maken met problemen in de Heinenoord Tunnel. Maar ook bij Amsterdam staan nog files. Vooral aan de oostkant van de stad, op de A1 naar Amersfoort... En zijn ze bezig met een spoedreparatie aan de wisselstrook. Die is dan ook dicht. Er staat bij Muiden 3 kilometer file. En daardoor is de Gaasperdammerweg, de A9, ook vastgelopen... vanuit Amstelveen, tussen het AMC en knapbediemen 4 kilometer. En naar Rotterdam, op de A15, Europort Rotterdam. Tussen knalp het Benelux en het Vaanplein, 7 kilometer. Op de A20, de ring van Rotterdam naar de Hoek van Holland... bij plein 2 kilometer, door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A29 dus problemen, van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... voor de Heidenorten 5 kilometer. Een vrachtwagen heeft daar plafond beschadigd vanmiddag. Twee rijstroken zijn waarschijnlijk tot na 9 uur dicht.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 Kijk voor meer informatie op fiatprofessional.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 17.000 producten op voorraad. En wat je voor negen uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Dit is Radio 1. De NTR.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 Kort voor zijn tachtigste verjaardag bezocht onze gasten haar vader... die ze jaren niet had gezien en wat begon als een schuchtere verzoening... leidde tot een ontdekkingsreis die haar terugvoerde naar haar jeugd... en de geëngageerde arbeidersmilieus van haar ouders en grootouders... en ze besefte dat ze een schitterend boek in handen had... dat ze alleen nog even schrijven moest om adem te kunnen halen. Hier is Christina Otten. Uw presentator is Jelly Brouwer. Christine, ik weet nog goed dat de dichter en schrijver Menno Wichman... een collega van je hier te gast was alweer jaren geleden. En uh, toen was hij writer in residence geweest in Den Dolder... Een psychiatrische inrichting. En uh, dat er toen na de uitzending stond er een man hier voor de deur... bij Desmet... En uh, die was boos op ons, omdat wij het hadden uh, over gek en gekken, gekte. En uh, hij vond dat dat niet kon. Wat vind jij eigenlijk? Nou ja, het ligt maar hoe je het gebruikt. Hè. Als je het in een, in een boek gebruikt en een personage heeft het over... Uh, dat hij die, dat die, dat die zichzelf gek vindt of een ander gek vindt. Ja, natuurlijk. Je mag best over gekken hebben. En, en, en, soms zit er ook gekte in, in iemand. Uh -huh. Maar om, om alle psychiatrische patiënten gekken te noemen, dat is natuurlijk niet een goed idee. Maar, maar dat zal meer mensen ook nooit hebben bedoeld. Nee, nee. Dus de terminologie, gekken, dat, dat, dat maakt net het verschil. Als ja, het want dan zet je, ze, zet je mensen met een psychiatrische stoornis. neer als, neer als, als gekken. gekken. En ik, ik geef zelf schrijfles aan dak en thuislozen, waar, waar toch een heel groot aantal mensen een psychiatrische achtige stoornis hebben. Ja. En tegelijkertijd zijn ze ontzettend intelligent en slim... en schrijven heel mooi. Dus die zouden dat vreselijk vinden als je ze als gekken wegzet. Nou ja, Geen om... schrijflees aan ze? Ja, twee keer in de maand. Oh, hoe, is dat, hoe is dat ontstaan? Nou, omdat een van die, die, die mannen... en dat was een zwaar verslaafde jongen, zwarte ja. jongen... Uh, die, die had mijn laatste dichters gelezen. En daar was de hoofdpersoon een, een aan krek verslaafde... De beroemde zwarte dichter die in de goot was beland, eigenlijk. Hè? En die door dan poëzie weer terugkomt. En ja. hij herkende zichzelf erin. Hij had het boek zes keer gelezen, terwijl nee. hij geen boek kon lezen. En hij zei van, ik wil die vrouw, laten we die uitnodigen. Dus ik heb daar twee workshops gegeven. en Toen vroegen ja. ze of ik bleef. En uh, ja, dat ben eigenlijk niet meer weggegaan. Want het is, het is, het is, ja, het is ook heel bijzonder om het te doen. Het is, uh, er komt zoveel moois uit... En tegelijkertijd zie je zo wat literatuur dan uh, doet met de, met, met, met mensen. Hè? En, uh, ja, zo veel zelfvertrouwen en waardigheid. en uh, ja, Dat is ontzettend mooi, omdat ze daar worden ze aangesproken... op wat ze wel kunnen en niet op wat ze niet kunnen. Wat versta jij zelf onder gek eigenlijk? Gekker, ja. Dus Wanneer is iemand Ja, dat is heel moeilijk. Uh, ja, als iemand boordelt... Ja, er zijn zoveel stoornissen. Ja, schizofrenie bijvoorbeeld, dat is echt gekte. Hè, dat je in een waan leeft. En als mm -hmm. je psychotisch bent, dan leef je echt in een waan. Dat vind ik echt gekte. Mm. En uh, dat je niet meer de werkelijkheid ziet. Hè. Dus als mijn vader had periodes, dat hij echt... Uh, ja, op de rand van psychose zat. Hij geloofde echt dat hij dood was. En wat, wat je ook zei, wat je ook uh, naar hoeveel dokters hij ook ging... hij was ervan overtuigd dat hij doodziek was. Mm -hmm. Ook al was... Was er alleen maar iets aan zijn thema. Ja, hm. ja precies. Dus dat, nou ja, dat, dat vind ik dus wel gekte... Ja, vind ik gekte, want het is waanzinnig eigenlijk om dat zo te... En, en, en ja, je hebt dan borderline stoornissen. Dat zijn... Maar ja, vaak hebben die mensen heel goed beseft dat ze dat hebben... en dat ze een heel kort lontje hebben en zich slecht kunnen hechten... En... Ja. Over stoornissen gesproken. Uh, op Teletext staat op dit moment uh, dat er een advies is gegeven... door het College ja, voor fristelijk. Zorgverzekeringen. Uh, beperkte GGZ-zorg, drastisch. Ja. En uh, ze stellen in een conceptadvies uh, dat uh, het behandelen van... bijvoorbeeld depressieve klachten na een scheiding of een sterfgeval... niet meer moeten worden vergoed. Ook niet als de huisarts mensen mm. met zulke klachten. doorverwijst naar ja. een psycholoog of psychologen. Heel dom. Ja. Heel dom. En want... waarom? Nou, omdat ik denk van dat de maatschappelijke schade wordt alleen maar groter. Want vaak zijn zulke mensen met 1, twee, drie sessies geholpen... om, e om even weer uh, hun leven op de rails te krijgen. En als je dat niet doet, dan melden ze zich ziek. Of ze raken in de versukkeling. Of ze, worden, ze verwaarlozen zichzelf. Dat kost al uiteindelijk de samenleving veel meer. Want dat is natuurlijk de achtergrond. Neem het advies vooral niet aan. Neem het is vooral het niet van aan. Ja. En uh, Ellen Blazer is overleden. Ja. Uh, steun en toeverlaat van uh, Sonja Barend. Ja. Ik neem aan dat jij, we zijn even oud zo ongeveer. Ja, ik ben echt... Op, alle Sonja's op, op, hebt gezien. Absoluut, daar ben, daar, daar ben ik mee opgegroeid. Voor, voor mijn gevoel ben ik, was ik nog thuis, dat ik al naar haar keek. En, en ja, zolang ze op tv was, keek ik naar haar. Dus ja, ook indirect natuurlijk, naar Ellen Blazer. Ja, ja dus, toch... Uh, ja, ja, het, is, het was 81, ze had ik een mooi leven gehad waarschijnlijk. En wij zaten in dezelfde periode op de Schovenjournalistiek ja, nou, in Utrecht. En, en daar waren ze een keer als, als duo. Ja, Gaan ze dat, een soort gastcollege. Op de een of andere manier heb ik het gemist. Ja. Nou, dat is toch jammer. Heel dat je jammer. Ontmoetingen met de beroepspraktijk, ja, zo. Ik herinner me dat. het wel, man. Goed. Um, alles uitpraten, dat schreef je. Uh, nee, alles uitpraten is overschat. Dat mm -hmm. schreef je de vorige keer op de tegel. Toen je hier te gast was bij uh, Kunststof. 13 januari 2010 in Wonderland. Dat was de aanleiding waarom je ja. hier toen was. Uh, vind je dat nog steeds trouwens, dat dat zwaar overschat uh -huh. is, alles uitpraat? Ja, vind ik wel, omdat je ook helemaal... Dat, dat is ook een beetje een illusie, vind ik. Ja, uh, uh, soms uh, kun je beter op een andere manier via een omweg met elkaar uh, communiceren. Ik, ik zeg niet, kijk, als je in een huwelijk en in een goede vriendschap... moet je natuurlijk dingen uitpraten als het dwars zit. Maar als er, soms, soms is het mooi om via een omweg, zoals ik met mijn vader... Hè, de, uh -huh. die, die had ik toch jaren niet geen contact mee gehad. Daar zou het heel stom zijn geweest als wij nou zwaar gaan zitten van zo... nou gaan we eens even uitpraten wat er vroeger <laughs> wat is gebeurd. En dan zetten ze we dat weer recht. Hmm. Um, volgens mij werkt dat niet zo. Ik, ik uh... vraag het je ook eigenlijk omdat ik dacht... je bent met dit boek wel iets verder gegaan. Uitpraten ja. is het natuurlijk niet, maar je speelt behoorlijk open kaart. Heel, heel erg, ja. het ja. was ook wel heel eng om te doen. Hmm. Want... Ik, ik had ook eigenlijk eigen het idee dat, dat ik iets deed wat eigenlijk niet kon. Hè? Mijn vader als personage, mijzelf uh, als personage... en dan eigenlijk ook nog dat je in het boek uh, gewoon vertelt... over het boek bijna, bij wijze van spreken, dat het tot stand komt... dat alles open is en wat er gebeurd is en vroeger... Maar op de een of andere manier moest, moest, moest, dat, moest ik dat zo doen. En in een romanvorm. Het is fictie non-fictie door elkaar Het is door elkaar. Het is allemaal echt. Ik zeg het is een roman, maar het is allemaal echt. Ja, ja. Zo, zo zeg ik het dan maar. Want... Goed, we gaan het er uh, zo dadelijk over hebben. Luisteraars kunnen zich melden, kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar onze website, naar het gastenboek Radiokunstof.nl of meld u via Twitter hashtag Kunststof. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Christine Otten is vandaag onze gast. Ze is schrijver, dichter, performer. Uh, debuteerde in 1995 met Blauw Metaal. En er volgden uh, nog veel meer verhalen en romans. In 2004 brak je door naar een grote publiek met uh, dat boek over de laatste dichters. Daarmee werd je toen ook genomineerd ja. he, voor de Libris Literatuurprijs. Ja. En uh, drie jaar geleden verscheen uh, de roman In Wonderland. En dat was voor een deel ook al op de werkelijkheid ja. gebaseerd. Uh, je was toen zwanger van je tweede kind. En toen werd je man door de politie opgepakt... omdat hij ervan werd verdacht ja. een van de rare activisten ja. Dat speelde dan weer veel eerder met... Maar... He, bedoel, ja. Wat, ja, maar goed, dat ja. boek verscheen ja. inderdaad wat later. Er zat ook wat tijd tussen. Ja. Uh, nou, in je nieuwe roman, zei ik net al, ga je uh, nog weer verder... in je beschrijving van de werkelijkheid. Want je hebt nu een boek geschreven over je familie, over je wortels... over je vader, die een groot deel van zijn leven in een psychiatrische inrichting zat... en over jezelf. En het begint bij uh, een bezoek dat je brengt aan uh, je vader... die jou heeft uitgenodigd voor zijn tachtigste verjaardag. En dan hebben jullie elkaar hele lange tijd niet gezien. Ja, ja nou, Hoe lang eigenlijk? Nou, dat weet je dat ik dat bijna niet meer weet? Ik nee? herinner mij, ja, dat soort zal wel verdringing zijn... maar ik, toen mijn kinderen klein, klein was, waren, mijn dochter was een jaar of vier, vijf... Toen, toen had ik. En mijn vader weer was opgenomen in die inrichting, ging ik op bezoek. En toen had ik daar daarna de hand zo verschrikkelijk last van. Dat ik echt heel erg angst uh, dromen en aanval kreeg. Dat ik dacht van nu moet ik niet daar op bezoek gaan. Want ik wil mijn kinderen. Ik wil niet dat ik dat mijn kinderen last, last van krijgen omdat ik er last van heb En dat en, zij getuigen ja. zijn van uh, ja nou ja jouw op de een manier en... ik, dat dat was gewoon de limit ik wilde dat niet hm. ik, uh, ik wilde dat niet op die manier zo vreselijk last van hebben en toen nou ja dus en toen dat was ik dat ik... iets wat je met hem toen ook besprak nee. zijn nee nee nee hm. nee, nee, nee. ging gewoon niet hij mee. was toen heel ziek ook hoor het was niet zo dat kijk de laatste jaren van zijn leven was hij heel goed eigenlijk gewoon he, he, he, vrij normaal uh, ja geïnteresseerd in politiek en hij las. En, nou ja, ja, en jij gaf hem boeken. Ja, en allemaal hele interessante boeken. Uh, Philip Roth, daar was hij dol op. En uh, Amos Oz en dat soort literatuur. Waarbij hij trouwens een notitie maakte van... De, ik wil niet te veel wisselingen van personages. Nee, niet teveel, geen uh, wisselingen van perspectief. Dat, ja, daar hield hij niet ja. van. Daar, hij was ook gek van uh, de boeken van Bernard Slink Dat vond hij heel mooi. <laughs> overzichtelijk moest het zijn. Het moest wel overzichtelijk zijn, ja. ja niet, niet te ingewikkeld, maar hij, hij, hij las het wel. En hij, ik, denk, het was eigenlijk, ik denk dat het belangrijkste daarvan was dat ik ze voor ze ko hem kocht. En dat we dan een, een indirecte manier hadden om met elkaar weer te praten en tot elkaar te komen. Het was net alsof uh, die praten over die boeken een soort, soort metafoor was. Van, uh, waar, uh, dat, ik, dat, dat hij dan zegt van ja, jij weet waar ik van hou. En dat hij dan eigenlijk zegt, ja, maar jij begrijpt, jij, jij begrijpt me, we, zijn er, we lijken op elkaar. Weet je? Zo, dat was een soort weer tot elkaar komen, denk Op, ik. op die manier over jullie te hebben. Ja, en, ja, ja, en dan, dan belde ik boek. hem op, heb je nog boekzak, nog wat nieuws? Oh, dan ga ik naar de winkel, dat was meer, weet je, zo. Mm -hmm. Dat was echt een soort indirecte manier van contact zoeken. Goed, hij werd tachtig en hij belde jou met een uitnodiging om, om ja, langs te komen. Ja, en toen ben, toen ben ik uh, daarvoor, voor zijn verjaardag, met... met had ik zelf ook al bedacht hoor, met mijn oom. Want hij wilde per se dat zijn broer erbij was. Uh -huh. uh, daarheen gegaan. En, en dat ja, dat was gewoon. Dat was eigenlijk, eigenlijk een, een, een ja, heel bijzonder. Omdat ik op dat moment eigenlijk re realiseerde dat ik niet meer bang was voor hem. Want ik was altijd ook, een, ook bang voor hem en zijn ziekte. Uh -huh. He, dat, dat, uh, op wat voor manier? Ja. Uh, ja, dat. dat, dat dat raakte me gewoon zo, zo erg. Daar raakte ik gewoon heel erg vanuit balans. Zo'n man die zo, zo geobsedeerd is door ziekte en dood. En, en ik denk ook dat mij dat dan ook weer uh, terugbracht naar, naar, naar vroeger pijnlijke ervaringen van vroeger. Ja. Dat, dat deed me gewoon pijn. En, uh, ja, en ik, vond, vond het, ik vond het ook een beetje eng, denk ik. En... en toen was ik daar en ik, en ik dacht, hé, hey, is een oude man geworden. En ineens was ik bevrijd. En ik was ook zoiets van, hé, hey, ik ben volwassen. De, de, ik, ik, nu ben ik echt volwassen, ik moet daar iets mee doen. En, en, en toen, het was gewoon heel gezellig. Want hij was veiliger omdat het een oude man was geworden. Ja, en ja. hij was ook, het ging heel goed met hem. Hij bleek later, begreep ik, had andere medicijnen. Dus hij was eigenlijk gewoon heel normaal. Mijn oom was, in, in, en ze hadden allemaal verhalen over de, over de oorlog en over vroeger. En het, Ik hou daarvan. Oh. Dus ik zat ze gewoon uit te horen. En ik vond het eigenlijk ontzettend gezellig. Ja, dus en, Wanneer viel het besluit dat je dacht... en nu ga ik een boek schrijven? Niet zozeer over hem in eerste instantie. Nou, in, in, ja, er was altijd al het idee van... nou, ik moet eens wat doen met die achtergrond van mijn ouders... want ze komen allebei uit na, nogal... Uh, ja, vrij links radicale atheïstische milieus uit Deventer. En, uh, uh, en ik wist heel weinig van hun... omdat ik natuurlijk op mijn 18 achttiende dus zo'n beetje... ja, heel, heel erg weggegaan ben naar, naar het West... En ik, ik dacht, ja, daar moet ik toch een keer wat mee doen... want het is zo interessant allemaal. Maar, dus ja, ik, daar wilde ik wat mee doen. Maar eigenlijk toen, die, die, met die tachtigste verjaardag... ik denk dat dat het begin was, van dat ik dacht, van, ik, wil, ik ga een boek schrijven. En, en ja, toen had ik ook al wel wat onderzoek gedaan... ook met mensen geïnterviewd. Ge, ge uh, maar als schrijvende en eigenlijk al vrij snel wist ik... ja, dit gaat, dit gaat eigenlijk het meest over mijn vader en mij... En over, ja, de, de erbij zeggen, het gaat over mij en mijn vader. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk ook over... Eh, ja niet alleen over mij, maar ook over jou en over iedereen. Het, is, het, gaat, het zijn hele normale dingen. En ook over hoe moeilijk het is een eigen persoon te worden. Een eigen ik te ontwikkelen. Het is een heel, uh, een heel prachtig boek geworden. Niet in de laatste plaats ook door de vorm. Want je uh, beschrijft ook scènes vanuit hem, hè? Ja, vanuit ja. je vader. Ja, dat vond ik heel... Heel mooi om te doen op de ene manier. Want uh, dat ging mij makkelijker af dan over mezelf uh, schrijven. Dat vond ik makkelijker. Om, om me voor te stellen hoe, hoe hij was. En dan besef je dus dat je eigenlijk heel erg, uh, heel dichtbij kunt komen. En dat je dus ook heel veel weet van iemand. En dat, dat hebben we natuurlijk in families, ook al zie je elkaar twintig jaar niet. Je weet zoveel, alles zit... Wie die ander is. Het Zit zo opgeslagen in ons lijf en in ons uh, onderbewuste. Misschien moet je uh, daarmee beginnen, een, een fragment um, vrij in het begin hè, van het boek. Waarin je dus vanuit hem schrijft. Oké, okay, dan, dan en dan bel ik hem op en hij reflecteert daarop. Ja. Ik ben dan net uh, terug uit New Orleans en dat, dat was ook echt zo. Het meeste is allemaal echt zo. Dat is wel <lacht> grappig. <lacht> dus, <lacht> Hoewel hij niet wist waarom zijn dochter naar New Orleans was gereisd... voor werk of vakantie, alleen of met haar man, zoon of dochter, een collega... toch voelde hij zich op een vreemde manier verantwoordelijk. Bijna alsof ze namens hem was gegaan. Natuurlijk zei hij daar niks over. Hij was veel te blij dat ze hem af en toe weer belde... Soms had hij het idee dat hij het recht op zijn vaderschap lang geleden had verspeeld. Hoeveel jaren hadden ze elkaar niet gezien? Vijf, zes, acht? En nog steeds voelde hij haar aarzeling en angst wanneer ze hem schuchter omhelsde. Die enkele keer dat ze hem bezocht. Hij hoorde het wanneer ze elkaar spraken door de telefoon. En het ergste was dat hij haar angst begreep. Alsof hij in staat was alles van haar af te pakken. Alles waarvan ze hield. Alles wat ze had opgebouwd tot nu toe. Haar gezin, haar carrière. Hij was het levende bewijs dat je kon verliezen in dit leven. Hij was haar vader. Welk kind wil zijn ouder opzoeken in een psychiatrische instelling? Ja, ja, dat is antwoord meer op jouw vraag ja. dan net. Ja. Ja. Het is ook wel heel raar hoe je... Uh, dit moet bijna een dubbele overwinning voor je zijn geweest. De man waar je altijd bang voor bent geweest. Althans, de angst hebt gehad van... Misschien heb ik dat ook in me, wat je net vertelde. En dan vanuit hem te schrijven. Ja, dat denk ik ook. Dat het, dat het, uh, het, is, het is dubbele overwinning. Het is het, het naderbij komen. He, erkennen dat je ook gewoon op hem lijkt. He, en dat het helemaal niet erg is. Want het is een heel normaal iemand, maar met een stoornis. Mm -hmm. Die ik niet heb. <laughs> dus dat, <laughs> dat weet ik langzamerhand wel. Zo langzamerhand? Ja. En, uh, is die twijfel er heel af en toe nog wel eens? Nou, wat meer heel af en toe... Meer dat, dat idee van mislukken. Dat, dat is denk ik iets wat ik nooit meer kwijtraak. Wat ik eigenlijk no eh, normaal niet heb. Maar in bepaalde situaties, als ik heel kwetsbaar ben. En dan, kan, dan, kan, en dan komt er een heel nadiep rotgevoel van mislukking over me. Alsof ik de grootste loser ben. <lacht> en dat en dan weet ik nu. En mislukken weet, in wat Bedoelt, Nee, je? Gaat... Ja, dat is, maar dat, dat is iets van vroeger. En ja. ik weet nu dat dat. Uh, dat, het, dat, dat het is. Dus ik laat het dan voorbij gaan en weet dat dat niet de realiteit is. Hm. Maar dat, dat, dat verander je niet. Je moet dan, ja, maar dat is heel af en toe. We spraken je man, Hans Krikke. En hij vertelde ons uh, dat hij je in zekere zin heeft aangezet. Hè, om ja, dit, ja, ja, hij heeft me heel erg opgestoken. boek te schrijven. En uh, hij zei. Um, uh, dit boek drong zich aan haar op vanuit een diep verlangen het contact met haar vader te herstellen. Ze moest puin uh, ruimen en, en dan gebruikt ze volgens mij een woord dat nog niet bestaat, maar ik vind het een geweldig woord, en onschuldigen. Ontschuldigen. ontschuldigen. Ja? Ja, ja, ja, dat is wel zo. ja Dat schul, schuldgevoel, ja, dat... Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, daar heeft hij wel gelijk in, denk ik. Ja. Schuldgevoel, omdat je hem zo lang... Nou, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk, ik, was, ik, ik ben altijd vanaf heel jong met schuld en schuldgevoel opgegroeid. En ik denk inderdaad, vanwege die ziekte, dat is raar... Hè? Dat, dat je degene die die het meeste last van heeft zich schuldig voelt, je te kort schieten. En ook omdat ik op heel jonge leeftijd eigenlijk niet... Ja, dat was zo'n extreme toestand met zo'n zo zo zo heel ernstig psychiatrische vader... dat mijn, mijn ik zich niet goed ontwikkelde. Dus ik had nooit een duidelijk gevoel wat ik wel en niet kon denken en voelen. En daardoor voelde ik me al heel snel schuldig, want ik doe iets wat verkeerd is. En dat was heel raar, want aan de ene kant ben ik altijd een heel sterk iemand geweest... en ik deed alles waar ik ook bang voor was, maar, maar ja, in mijzelf... Uh, was dat toch wel aan de hand? Zeg maar. Want wanneer begon het eigenlijk? Wanneer herinner je het moment dat? Nou, hij... ik denk echt van, vanaf dat ik naar de lagere school, naar de middelbare school ging, werd hij ziek. Dus van mijn twaalfde totdat ik uit huis ging, was hij in en uit inrichtingen. En echt zo dat hij weken in bed lag en ja, ja met een soort. of, of helemaal bevroren van angst in de bank zat. En dat je er binnenkomt en denkt van oh, even kijken hoe de toestand is. Of dat je denkt van. Ik hoop dat hij zich niet ophangt of dat hij zijn polsen niet doorsnijdt. Dat, dat waren hele normale gedachten voor mij. En dat, dat is natuurlijk heel, heel raar als je. Zeker zelf in die periode. Ja, als je menselijk. zelf moet gaan ontwikkelen ja. en je eigen, eigen seksualiteit moet ontwikkelen, je eigen persoonlijkheid. En ik, ik, ik, ik was zogenaamd dan heel, heel, heel voorlijk en ik probeerde het allemaal te begrijpen. En ik dacht ook dat ik zijn ziekte begreep en ik dacht dat ik hem kon redden oh ja. door maar heel veel te praten met hem. Nou ja, dat en dan, dat het is natuurlijk heel ongezond voor iemand en, van uh, die leeftijd. En, en, en is dat schuldgevoel? Is dat een, een bekend gegeven? Gebeurt dat bij kinderen van psychiatrische patiënten dat je dan? Want nee. waarom? Waar, waar, waar voel je je dan schuldig over? Dat ja. jij daar iets aan zou kunnen doen en dat lukt dan nou, denk, niet? Nou, dat schuldgevoel heeft heel erg te maken, denk ik, ook met dat je, dat je ik denk dat ook, uh -huh. maar dat je je ook niet, niet helemaal tot een stabiel Autonoom wezen ontwikkeld. Uh, als je als, als puber zo opgroeit. en ik, het, het, ik weet niet hoe dat bij anderen is, maar door dit boek kom ik in contact met mensen die uh, in de psychiatrie werken. En blijkt ongeveer dat de helft zelf ook met een psychiatrische ouder of verwant is opgegroeid. En, en, en dan, dan, dan is die herkenning echt heel groot. Je mm -hmm. hoeft maar dit te zeggen. En ze zeggen: Oh ja, dat en dat. Ja, dat, dat zijn wel bekende verschijnselen. Het schijnt ook dat. Ik geloof dat het uh, CPB het laatst met een rapport overkwam, over, daarover kwam. Dat zeg maar die familieleden van psychiatrische in, uh, patiënten toch wel een heel erg een kwetsbare groep is. Hm. Die ook veel meer moeite hebben ja, om, om zeg maar. Uh, uh, het goed te doen in het leven. Je hebt, je, je hebt het over um, de angst ook. Hè? De, de, daar gaat het voor een groot deel over. De angst uh, dat jij er ook mee behept bent. Mm -hmm. En je hebt het een paar keer gebruik je het woord besmetten. Wat natuurlijk eigenlijk vreemd is. Want een, een psychiatrische stoornis uh, is... Nee, vreemd. maar, je, nee, maar ja, dat, dat, ja, dat is dan ook een beetje de literaire verwoording natuurlijk. van Dat je de... Nou ja, ja besmetten, ja, ja, in zekere zin... Je hebt, natuurlijk, je, je hebt je angst dat je genetische uh, dat uh, uh, hebt, in je hebt. Maar in zekere zin al, uh, zijn dingen natuurlijk een beetje besmettelijk. Als je met dingen opgroeit, die, die vind je heel gewoon uh, dan eigenlijk. Dat is de toestand als kind, dat is waar je opgroeit. Mm -hmm. En als je niet uitkijkt... Um, dan word je ermee besmet. Ja, maar ik denk dat ik ook wel een tegenovergestelde reactie altijd had. Want ik heb een ongelooflijke levensdrang uh, altijd gehad. En daarom denk ik, ben, wilde ik ook heel snel weg. En, ik, ja, ja, ja da je... dan, Daarom vind ik de term besmetting ook zo mooi. Omdat je afstand nam en wegging. Ja. Uh, wat, wat ook verklaart waarom je het misschien besmetten noemt. Want dan... Ja, dan ben je weg. Ja, ja, ben je weg. weg. Dat, en dan dan dat moest je ik doen. ook. Ik moest fysiek ook weggaan. Weg Echt een heel andere wereld. En de eerste tijd kwam ik ook bijna niet thuis. En dat vind ik het mooie van mijn moeder. Die, die vond dat helemaal niet leuk natuurlijk als je dochter van 18 weggaat. Maar die heeft nooit druk uitgeoefend. Van, die begreep dat ook wel, zeg maar. Dus die heeft me ook wat die ruimte gegeven. Om te gaan. Ja, en ook om, om, om, om niet, niet vaak thuis te komen dan. Die, uh, die angst uh, beschrijf je ook voordat uh, je ermee besmet wordt. En twee keer gaat dat uh, een beetje die kant op. En dat zijn de stukken die je later hebt geschreven. Ja, nou ja, want ik, op een gegeven moment was, had ik het boek ingeleverd, zeg maar, bij mijn bij de redacteur. Ja, bij, bij, mijn, uh, de, bij mijn redacteur. En die zei: ja, ja, ja, nou, het is, het is prachtig, maar er ontbreekt nog wel iets. En, en dat was wel, ja, dat, dat, uh, dat waren toch bepaalde pijnlijke scènes. Die, die heb ik er toch later ingeschreven. Dat, want vooral de invloed op mij. Eigenlijk wilde ik dat er helemaal uit herlaten. Maar Dat kan natuurlijk niet. Nee. Ik dacht ja, weet je wel, je <lacht> wil jezelf ook niet <lacht> te veel <lacht> een podium geven. Nee, nee, nee maar toen heb ik dat gewoon. En toen dan... dacht ik ook, wat, hoe doe je dat? Want ik wil geen sentimenteel, geen tearjerken, ik wil niet. Uh, het is geen bekentenisboek. Ik wil gewoon een mooi literair boek schrijven... waar andere mensen iets aan hebben en ja. zich kunnen herkennen. En ik, ik kon dat opschrijven door alle drama eruit te halen. Dus vrij hard en, en droog en droog dat op te schrijven. En daardoor komt het heel hard aan, ja. maar heb je geen sentimentaliteit. Dus is het eigenlijk op zijn echt. Misschien moet je daar een uh, fragment van voorlezen. En dat is inderdaad een heel... Uh... Hard momenten zijn. Twee momenten dat je hem wegstuurt ook, hè? je vader. Ja, nou, dit is denk ik wel een belangrijk moment. Uh, uh, dat ik mijn. Ja, ja, dat ik. Uh, ben ik een jaar, vijftien, en mijn vader is we Die loopt weg uit de inrichting. Uh, en komt naar. Uh, naar, naar ja. jullie huis. Ik zal het maar niet helemaal Toen. voorlezen. Hè? Dat is een beetje te, te lang, denk ik al wel. Nou, doe maar. Ja, ja dat kan. Het was een doordeweekse blauwgrijze namiddag. Ik was vijftien en kwam net thuis uit school. Op de eettafel lag een briefje van mijn moeder... dat ze bij mijn opa was om schoon te maken en of ik de hond wilde uitlaten. Ik vloekte zette water op voor thee. De herder Misha lag te slapen in zijn mand. Het leek of hij droomde, want hij piepte af en toe... en dan trilde zijn achterpoten. Ik had de achterdeur niet open horen gaan. Dag, Christine. Het klonk als de stem van een geest... Met een ruk draaide ik me om en zag mijn vader staan... in de deuropening tussen de keuken en de schuur... in een kort zwart leren jasje. Hoe gaat het, vroeg hij, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Maar hij hoorde hier helemaal niet te zijn. Hij woonde in Apeldoorn, zoals we de psychiatrische inrichting kortweg noemden. Ik zei niks. Had het idee dat hij ieder ogenblik voor mijn ogen zou oplossen. Een wit stofwolkje achterlatend hooguit. Maar hij keek me strak aan en zei... ik hou het daar niet meer uit, ik kom weer naar huis... Ik deinsde achteruit. Nee. Hoezo nee? Hij keek verbaasd. En ik bedacht dat ik de hond moest uitlaten. Ooit had mijn vader me op een zondagochtend heel vroeg wakker gemaakt. Omdat mijn moeder, die meestal met Misha wandelde, migraine had. En ik begreep toch wel dat hij te ziek was om. Je kunt niet thuiskomen, zei ik. En het was alsof iemand anders het zei. En daar ga jij over? Met één been stapte hij de keuken in. Mama is er niet, zei ik. Ik hou het daar niet meer uit, zei hij nog een keer. Tussen al die gekken. Dat begreep ik, maar hier kon hij ook niet zijn. Die gedachte voelde als een brok steen van binnen. Een onwrikbare zekerheid die me veel groter maakte dan ik was. Ik werd een reus en mijn vader krompte terwijl ik naar hem keek. De donkere, smekende blik in zijn ogen maakte me misselijk en draaierig. Probeer er maar eens in te komen, waag het eens. Het water begon te koken en de hoge piep deed zeer aan mijn oren. Misha werd er wakker van en kwam met een kwispelende staart naar me toe... drukte zijn vochtige neus tegen mijn benen en gromde in de richting van mijn vader... die nu gekrompen was door de kabouter. Ik aaide het dier over zijn kop en draaide met de andere hand het gas onder het kokende water uit. Je kunt hier niet zijn, zei ik. Hij schaapte zijn keel, trok zijn been terug en stond nu voor de drempel in de schuur. Zijn schouders en armen hingen verslagen in het zwarte leren jasje. Dan ga ik maar weer, zei hij. Ja, zei ik. En toen draaide hij zich om en liep de schuur uit, naar buiten. Achter hem hoorde ik de deur met een plof in het slot vallen. Er is verkeersinformatie, Bradio. Er de files op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Hendrik Ido Ambacht en de Randweg Dordrecht, 3 kilometer. Op de parallelbaan, ook in de richting van Breda... staat tussen Rotterdam Kraling en Rotterdam Feyenoord 3. En op de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. Dan is er ook nog vertraging op het spoor, want tussen Gouda en Woerden... heeft de brandweer het treinverkeer, het treinverkeer stilgelegd. En de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. NTR. Speciaal voor iedereen. En Christine Otte is onze gast. We spreken over haar nieuwe roman Om Adem te Kunnen Halen. Dat voor een belangrijk deel gaat over... Uh, een heel persoonlijke geschiedenis. Uh, vader die een groot deel van zijn leven in een psychiatrische inrichting uh, zat. Het is bepaald geen teerdurker en ook geen bekentenissenliteratuur. Het is uh, een prachtig uh, literair boek. Het is fictie en non-fictie. Door elkaar heen een roman die echt gebeurd is, ja. zo omschreef je het uh, net ja. zelf. En je beschreef daarnet of je las daar net een scène voor waarin de 15-jarige Christine Otte haar vader wegstuurt, een heel sterk maar ook keihard meisje van 15. Ja, maar dat is het inderdaad, een zekerheid die voelde als een broksteen binnenin in, in me, zo beschrijf mm -hmm. ik het. En dat mm -hmm. is natuurlijk wat er gebeurt. Het is een soort overlevings- uh, Strategie. Ja. Het is natuurlijk helemaal geen. Het is natuurlijk gewoon uh, een moment waarop je kapot gaat. Maar omdat het niet te leven viel met, met zo'n vader in huis, was het gewoon in een soort verdediging een intuïtie. En ik ben, ik ben blij dat ik het heb gedaan. Het klinkt heel, heel raar, maar ik ging daar ook aan kapot. En ik heb het omge, om geleden om dat te doen. Uh -huh. Maar als ik het dat niet had gedaan, was ik waarschijnlijk. Ja, dan, dan was ik nog uh, verder van huis geweest. Ja. Want Dan liet je, liet je jezelf nog. Ja dat ja, was gewoon niet, niet mee te leven. In het boek uh, komt ook Oemar uh, weer om de hoek kijken. En Oemar is voor de mensen die jouw werk een beetje kennen... een van de laatste dichters. Mm -hmm. uh, het boek dat je in 2004 schreef... waarmee je een nominatie voor de Libres in de Wacht sleepte. Even heel kort, De Laatste Dichters... voor de mensen die De Laatste Dichters niet kennen... Is een groep... Ja, het was een groep dichters uit de Black Power-tijd. En, en, en dat boek beschrijft eigenlijk hun levens uh, ja, vanaf kind tot, tot nu. Ja. Het is eigenlijk 50 jaar zo'n Amerikaanse geschiedenis en hele intieme verhalen. En met Oemar heb je altijd contact gehouden, ja. Trouwens ook met veel andere laatste ja, dichters, maar vooral, met hem. vooral met hem. Waarom uh, verdiende hij een plaats in het boek? Nou, omdat, omdat dat hele avontuur in Amerika en dat beschrijven van dat boek eigenlijk een, een, uh, mijn leven zo veranderde. En dat ik eigenlijk op dat moment... Uh, ja, wel die autonomie vond. Eigenlijk door dat in mijzelf. Door dat, door, dat he, door dat zo te doen ook. Door dat hele onderzoek. en uh, het, het, het, het moment dat ik wist dat ik een boek ging schrijven over hun... want ik had ze eerst geïnterviewd... was, was het moment waarop Oma vertelde dat hij had een vader, die was een briljant muzikant... maar die was ook geestelijk, ook, ook gek. Maar, die, maar hij mis, die mishandelde hem en dat, nou, dat, nou, dat had ik ja, ja. natuurlijk helemaal ja. niet. Maar het moment dat hij vertelde dat hij zijn vader als kind had willen vermoorden... omdat zijn vader ook zijn moeder mishandelde... dat was, dat was zo'n diepe herkenning van, uh, van de gekwetstheid die je hebt... en waardoor je eigenlijk verknipt raakt... als je zulke soort dingen doet op hele jonge leeftijd... He, dat, dat, dat hadden we. Dat, we hebben daar ik gewoon over gepraat toen, de eerste ontmoeting. En dat, dat was eigenlijk het moment dat ik ook wilde snappen. Want die Oma die, die was zelf ook echt. He, die was verslaafd geraakt, had zijn kinderen verwaarloosd. De geschiedenis had zich herhaald. Ha, ja, en mij probeerde dat heel goed te herstellen. Dat was heel ontroerend. Maar dat, ik wilde begrijpen waarom zo'n briljante dichter en zo'n lieve, prachtige persoonlijkheid zo destructief kon zijn. Hm. En, en ik besefte toen het eigenlijk niet zo... dat ik eigenlijk onderzoek deed naar mijn eigen achtergrond. He, in een wereld die vreemd was voor mij. Het was een zwarte Amerikaanse mannen. De hele Amerikaanse geschiedenis. Maar ik kon daar alles in kwijt eigenlijk. Die hele... He, hoe, hoe... Op een gegeven moment zegt een van hen trouwens tegen jou... Van, uh, als ze horen dat jouw grootouders ook naar die muziek luisteren. Ja, van, waarom van, ga je dan ja, ja, vertellen? Van uh, Paul Robeson, ja. ja dat, dat, dat was, op een gegeven moment koop ik een cd. Paul Robeson was de eerste uh, zwarte opera-zanger en uh, filmster. En mijn grootouders luisteren al naar die muziek. En dat vertelde ik zo. nou ja Waarom schrijf je niet over je eigen familie dan? En als je opa communist was en worstelaar is het toch interessant? Moet je over schrijven? En ik dacht, ja, ben je maar gek. <laughs> helemaal gek. Uh... Maar toen voelde je je wel betrapt, schrijf je. Ja, ja precies, zeker. Ja, En je hebt de muziek meegenomen van Robeson. Zullen we even naar ja, luisteren? Ja. Uh, Trek nummer vier is het, hè? Een gospel is het, ja. ja. Een heel, gospel. heel oud, heel, heel, uh, okay. heel mooi. Paul Robeson. I'm gonna tell God de naald op de Langsbergplaat. Ja, het is, het is natuurlijk een oude... 48 ja, de toeren nog. A Lonesome Road, zo heet de cd. Van Paul Robeson. Hoe heet het nu? I'm going to tell God all my troubles... Een gospel bij die atheïstische grootouders van je. Ja, maar weet je wat het was? Mijn, mijn grootouders waren, natuurlijk, waren anarchisten en revolutionair socialisten. En Paul Robeson was ook communist. En die verbond echt maar de bevrijdingsstrijd van zwart in Amerika en in Afrika. Mm -hmm. ook, met de strijd van arbeiders in Europa en oh. in de rest van de wereld. Dat was echt eigenlijk. die man was zo zijn tijd vooruit. Ja, later was hij helemaal fout in, in Stalinisme en zo. Maar eh, vanuit zijn hart was het eigenlijk heel goed. En daardoor werd hij op handen gedragen. Ook door, door jouw ja. grootouders. En in, in, in heel Europa, door, door in de jaren 20, 30, door door ja van beide kanten waren, luisterden ze naar zijn muziek. Mooi. Um, we spraken Hans Krikken, jouw echtgenoot. En, uh, die nauw betrokken was bij dit boek. Hij vond dat je het moest gaan schrijven. En hij, we hadden het met hem ook over uh, Oemar over en de laatste dichters. Wat jij daar toch te zoeken had. Ook omdat het zo'n belangrijke rol speelt in dit boek. En hij zegt bij het lezen van dit boek werd mij duidelijk wat Christine daar zocht. Ze voelde zich diep verbonden met deze vaderloze mannen. Ze wilde onderzoeken hoe deze mannen zijn omgegaan... met hun afwezige of bedreigende vaders. Met vaders die onveiligheid brachten. Er was een onzichtbare band tussen haar en Omar, haar en de andere poets. Ze herkenden bij hun de angst en het vertalen van angst naar kunst. Dat je door het creëren van die kunst uiteindelijk boven jezelf kan uitstijgen. Dat is wat zij ook doet. Ja, dat, dat, dat, dat is heel mooi gezegd. Ja, door Hans Krikker. Hey. Hij vertelde ons trouwens ook dat hij stinkend jaloers was op jouw relatie met Oemar. Ja. Ik ben zo'n macho man die dan meteen denkt, mijn vrouw gaat vreemd. Dus aanvankelijk hebben we veel strijd gehad en hebben we veel nachten niet bij elkaar geslapen. Dat klopt ook, maar dat is, ik begrijp het ook heel erg. Ja, ik begrijp het ook. Ik begrijp het, ik het ook. Dat is ook, dat is ook zo, ja. En het, en het, maar, maar het, het. Dan hoef je volgens mij ook nee. geen matje of man te nee, nee, nee, nee, nee, natuurlijk. En ik was. Een seksuele spanningspad. Ja, dus ja, ja, zeker. En Ja, zeker. En Oemer was natuurlijk ook zo'n man. Zo'n, zo'n. Overseks. Iemand met een verslaving, krekverslaving. Ex, niet was wel, had hij niet meer. Maar ook met een probleem op dat vlak. Dus dat was. Pff. Maar ja, ik wist wel dat ik dat, dat niet. Dat was nog één keer het geluidje erbij. Ja, ik wist wel dat ik hij dat wilde niet gewoon doen. de hele tijd en alleen maar dat met jou. Ja, maar tegelijkertijd was, ging, ging die vriendschap over iets anders. En het mooie was dat na... Voor jou? Voor hem, mij, maar voor hem dan. ook. En ja. het mooie was na al die weken samen, dat hij zei, jee, maar dit is eigenlijk veel bijzonderder. Dit is heel, veel beter dan Dan, dan seks. seks. En het was natuurlijk voor het eerst een, een echte vriendschap met een witte vrouw. Wat heel bijzonder was. Want hij dacht werkelijk bijvoorbeeld dat, dat witte vrouwen kou, kouder aanvoelden en zo. En, en, en, en had, had, dat was echt heel, heel, heel bijzonder eigenlijk. Ja, maar voor mij was het wel een moment dat ik ook echt een zelfstandig iemand werd. Want ik moest het allemaal wel daarmee omgaan. Want wat zocht jij dan bij hem? Of wat vond je daar dan? Nou, ik denk eigenlijk achteraf, denk ik, ik wilde gewoon een, va een vaderlijk soort liefde. Ik wilde een soort onvoorwaardelijk... Ik wilde, het was, was heel belangrijk voor mij dat hij onvoorwaardelijk van me hield. Los van mijn man en zo. Want dat, dat, dat had ik wel. En, ja, en waarom hij? Ja, nou, ja, dat is, dat is, ik, ik, het is ook een hele bijzondere man. Want ik denk dat wel meer mensen dat met hem hebben. Omdat het zo'n onvoorwaardelijk... Zo'n echt iemand die zo zichzelf is en zo ook veel liefde geeft. Ook uh -huh. wel weer uh, soms raar doet en, en zo. Maar. En ook heel in, uh, psychologisch heel intelligent en gevoelig. Uh -huh. En hij zei ook, hij keek me aan en zei: ja, als ik naar jou kijk, dan zie ik mezelf. En dat had ik ook. Het was Ja, het was gewoon heel bijzonder. Uh -huh. En op de een of andere manier uh, ja, kon, konden we allebei iets, iets, iets uitvechten. En ja, ik, ik, ik heb echt gewoon een soort mijn zelfstandigheid ontwikkeld door. Door met hem te zijn en dat boek te, te maken. Zeg maar. En je schrijft ook dat toen je terugkwam, dat er echt een andere vrouw terugkwam. Ja, en ik had ook natuurlijk. Ik, uh, ik was dat in tijden van de, de 9-11. Dus dat, dat maak je dan ook mee. Dus dan ben je al gedwongen om heel erg uh, uh, voor jezelf te zorgen en laten zorgen ook. Mm -hmm. Ja, en ik, Maar ik denk ook die, die, die hè, uh, wat ik zei in het begin, hè, die. die Identiteit die niet helemaal onnormaal is. En zeker in je puberteit. En ik, ik worstelde altijd mee. En ook, ook met seksualiteit, zeg maar. Ik de, en nu had ik met het meest seksuele wezen. Daar moest ik mee omgaan. En met mijn eigen spanning. En, en op de een of andere manier gaf mij dat een soort van uh, zelfvertrouwen. Van hé, hey, ik, kan, ik, kan uh, ik kan dat gewoon mee omgaan. En, het is helemaal niet erg als ik iemand leuk vind. Want uiteindelijk wil ik toch gewoon mijn eigen man. En het is helemaal niet erg. En dat je een, een, voor een deel onbegrijpelijk bent voor een ander. Dat... Ja, want je schrijft dan ook hoe vaak had ik me niet schuldig gevoeld... over mijn avontuur met Oemar, omdat het soms aanvoelt als ontrouw. Ik herinner me het gevoel van bevrijding toen ik eindelijk besefte... dat ik niemand verraadde, dat ik geheimen nodig had om vrij te zijn. Ja, ja, ja. Of wat bedoel je daarmee, dat je geheimen Nou ja, nodig ja had ik, vrij... ik, ik, ik denk de kern zit daarbij toen ik op mijn... nadat dat, dat het allemaal met mijn vader was gebeurd en dat uit wegsturen mm -hmm. en alles... dat ik gewoon echt, echt... Ik werd op een gegeven moment zelf een beetje raar. Ik ging allemaal... Ik weet ook dat ik al mijn gedachten ging opzeggen en alles wat ik voelde tegen mijn moeder. Omdat ik niet wist wat ik nou wel en niet kon voelen. En dat ging met name over seksualiteit. Dat vond ik iets zo engs en bedreigends. En. Ja, dat is dat is. Ik ben, ik ben, mijn moeder ging me naar de hulpverleners. Dus ik werd weer normaal en bla bla. En, nou, maar altijd, Wanneer, Hoe oud was je toen dan? Veertien of 15, Ja, rond die tijd. 15, en, en was ik ook echt een jaar depressief. Dat beschrijf je trouwens niet. Jawel. dat ik dat ja, ik. Ja, wel zeg, dat je. Ja, dat ik zeg Ik zal die allemaal gedacht, Die film over de psychiatrie. Ja, hebt, en dat uh, ik gezien. al mijn gedachten opzeg. Van hoe weet je hoe je en, uh, hoe weet je hoe je moet leven? Zeg ik daar letterlijk. Wie vertelt de regels? Ja, ik, ik, Misschien moet je dat fragment even... want dat, dat is, is niet nadat je die film hebt gezien. Ja, dat is dat ja. ik met mijn moeder naar het werktheater zit te kijken. Ja, precies. Die hele beroemde film is dat over ja. ja, de uh, psychiatrie. Ik en dan zit even... je dan samen met je moeder uh, naar ik te zit kijken. zit te zoeken waar het staat. Volgens mij is het pagina 94. Oké. Okay. dan ben het Als beter, ik het goed denk... heb. Oh ja, nou, ja? ik zei heel kort. Van... De muziek was opgehouden. Ik staarde naar de zwart-witte spikkels op tv-televisie... Ik kon het vallen niet stoppen, alsof er binnen me iets wegviel. Een onzichtbare muur of een luik ging open en ik tuimelde naar beneden, de diepte in. Maar ik voelde geen wrijving van de lucht, geen wind, helemaal niets. Alles was van glas, stil, schoon, leeg. Hoe wist je hoe je moest zijn, wat je mocht denken en voelen? Wie vertelde de, je de regels? Ik voelde vlaarden van mijn obscene fantasie als kots vanuit mijn maag omhoog komen. Proefde de ranzige, zure smaak in mijn mond. Vanaf nu zou ik doorzichtig zijn. Geen geheimen, geen schaamte, geen seks, niks. Voortaan ging ik alles wat ik dacht en voelde... hardop uitspreken tegen mijn moeder of mijn broer. Alleen dan was ik veilig. Ik wilde de regels leren. Als mijn keel maar niet zo dicht zat, zat ik stikte bijna. Hm. Nou, dat, dat is eigenlijk pas opgelost... toen ik de, de, daar in Amerika dat avontuur beleefde. Toen was het weg. Nou, nou, nee, nou dat was het uh, omslagpunt, zeg maar. Dat, dat ik met dat soort dingen... Ja, ja. dat ik echt eigenlijk echt gevoel voor nu ben ik echt normaal. Ja, dat klinkt heel raar, maar <laughs> nou ben ik een normaal mens. <laughs> nu was het een soort gevangene in mezelf soms. Als je niet jezelf vrij bent om te fantaseren en te denken... Wat je, maar als je dat niet hebt. Dat is een heel na gevoel. En dat had allemaal me, me, uh, als basis dat je dacht... dan ga ik die kant op. Nee, nee, nee, dat is gewoon dat ik... Dat ik ja, dat je... Dat je iets fout doet en dat je dan dat, je, dat ik mijn man kwijtraak, dat ik me dat ik onveilig voelen. Onveilig worden. Ja, dat je, als je niet, hè, zoals je denkt, als je soms in vriendschap, als je heel jong bent, je moet alles delen. Want anders zijn we niet trouw aan elkaar. Zo'n zo soort onvolwassen. Gevoel was dat ja. Dat was niet, niet dat was uh, nou ja. Dit klinkt natuurlijk. Ik ben natuurlijk in die tussentijd gewoon wel journalist en schrijver geworden en een gezin. Ik was niet <laughs> je heel erg. Alles voor elkaar gekregen, maar, maar dat, dat die ondertoon daarvan ja, De, die zat daar en ik denk wel. dat ieder mens dat heeft Want he, ieder, ieder mens, denk ik, op een bepaalde manier loopt met rare dingen en als je dan veertig bent, en dan, dan ja, dan kan er sprake zijn ja. van een ommekeer ja, wat dan in jouw geval om... heel ja. duidelijk ja, ja, waarneembaar was ja, omdat ik ook natuurlijk dat avontuur zo beleefd. Ja. ja. Dat hoofdstuk uh, dat je net voorlas dat eindigt trouwens met een heel mooie ja. zin moet je even mijn... voorlezen hoe jouw moeder dan reageert. Ja ja ja. Uh, want oh, ook ja. je moeder komt natuurlijk aan bod. Ja. Oké, okay, nou dan, dan ziet, hè, mijn moeder die kijkt naar me: "Morgenochtend bel ik meteen de dokter," zei ze. We kunnen niet hebben dat jij ook nog gek wordt. Je, wel dan, ze zei het op een quasi-grappige toon. Maar aan de trilling in haar stem hoorde ik dat ze zich zorgen maakt. Ja, ja humor is wel iets wat, wat <laughs> we altijd hebben behouden in mijn familie. Moet niet hebben dat jij ook nog gek wordt. Wel dan. De, is jouw moeder trouwens? De, de besmetting waar jij over schrijft. Ja. en Mijn kinderen en dat die in de buurt zijn. Heeft jouw moeder die angst niet heel erg gehad? Voor ons. Ja. Tuurlijk. Dat, dat, dat, dat, we hebben dat niet maar zo heel Maar besproken. Om... Ja, nee. Nou, we, mijn moeder die heeft wel eigenlijk. Wel, is, is het meeste allemaal wel uitgesproken. Ja, ook op een gegeven moment zei ze ook wel. Je, van ja Het was voor jullie erger dan voor mij. Want ik kon weg. terwijl zij natuurlijk ook ze had geen inkomen en, en ze zat met een man die, die zo ziek was. Hè, die, ja, dus ja, ze kon ook niet echt weg. Dus ik begrijp dat ook heel goed. Maar dat, die, die, mijn moeder die heeft, die heeft feilloos gevoel van hoe de dingen goed zijn eigenlijk. Dus in de loop van de jaren, af en toe, is alles wel uitgepraat. Mm -hmm. Ja, dat is heel, heel bijzonder eigenlijk. Ze heeft het boek nog niet gelezen? Hè? Nee, nee, nee dat, maar misschien nu wel, want ze heeft het uh, zondag in Deventer uh, gekregen. En, uh, dus dit ja. zou het moment kunnen zijn dat ze het uit heeft? Het zou kunnen, ja. Ik heb haar nog niet gesproken. jaar gisteren eventjes, maar niet. Want hoe spannend is dat voor jou? Want ook je oom komt uitvoerig in het boek ja, voor je, naar je moeder. Ja, hij is ontzettend spannend natuurlijk. Want, maar maar ja, ik, ik geloof... Kijk, het is, het is natuurlijk met enorme liefde geschreven uiteindelijk. Hè? Vanuit, vanuit, het boek gaat uiteindelijk natuurlijk over verzoening. Hè? Van het, het, dat is ook het mooie, vind ik, van, van dat, dat dingen goed kunnen komen. De dingen, hoe erg dingen ook zijn, ze kunnen altijd goed komen. En daar hoef je dus niet voor, voor uit te praten of niks... En mijn vader is op het eind van zijn leven gewoon boven zichzelf uitgestegen. Door. Hij heeft ook moeite gedaan om mijn vader te zijn, weer. En ik heb moeite ja, gedaan. Ik er om... niks voor uit te praten, zeg je. Maar je hebt. De, nou, het je moet makkel, er wel moeite voor je... ja, doen. Precies, want maar het is je... toch een krachtproef geweest, Absoluut. Dit, je, moet ook, je moet boven jezelf uit kunnen stijgen. Uh -huh. Dat wel. Maar je hoeft niet alles weer te benoemen. Zo, dat bedoel hmm. ik eigenlijk. Ja. Maar, nou zeg ik dat, maar tegelijkertijd denk ik, ik moet het dus wel opschrijven. Dus misschien moet, ondergraaf ik eigenlijk mijn eigen. Bewering moet ik eerlijk zeggen, terwijl ik hier nu zit. Maar Wat wilde je hem teruggeven eigenlijk met dit boek? Wat wilde nou, je Nou ja, gaan? ik denk dat ik wilde. Ik denk dat het, dat het achter in het boek eigenlijk verwoord in een hoofdstuk over hem. Ik wilde natuurlijk eigenlijk dat hij gezien werd. Dat hij dat zijn levenszin had. En dat ik blij ben dat hij mijn vader was. Dat wilde ik. Dat hij zich niet meer schuldig voelde. Want hij voelde zich nog veel honderd keer zo schuldiger dan ik. Ja, dat mm -hmm. hij. En ik wilde dat hij trots was op zichzelf. En, dat. en dat, dat, dat wilde ik. Maar daarvoor moest je ook wel alles onder ogen zien. En dat deed hij, want hij, was nooit, hij nam nooit kwalijk dat ik lange tijd niet op bezoek kwam. Hij begreep dat. Hij wilde alleen maar dat het goed ging met de kinderen en de kleinkinderen. Uh -huh. En hij was zo blij dat het contact hersteld was. Ja, dat, dat is heel hoopvol eigenlijk, dat dat kan. En... Uh... Ja, daar dat, dat leer je ook wel van dat je eigenlijk nooit iemand moet opgeven. Hè? Want soms lijkt dat wel zo als iemand zo aan de grond zit... dat je denkt, van nou, daar wordt nooit meer van. <laughs> hij wist van het boek, hè? Ik bedoel, ja, jullie hij was, hebben daar ja, en hij gesproken. Wist, ja, ja, hij wist ook dat, uh, dat, uh, dat het aan hem was opgedragen. En ja, het hele rare is dat ik uh, een paar dagen voordat hij stierf... Want hij, hij, hij ja, marqueerde... want heb je dat eigenlijk al gezegd? Dat weet ik nou nee, niet. Nee, hij is gestorven ja. in augustus. Het manuscript was net klaar. En hij, hij je had zou... net het laatste hoofdstuk. Ja, het laatste hoofdstuk zijn. waarin hij bij mij op bezoek is in Amsterdam... met de verpleegkundige. En uh, vlak voordat hij stierf, zou hij dus die zaad nog op bezoek komen... met een verpleegkundige. Maar ik hoorde van mijn oom dat hij er tegenop zag. En ik zei... Uh, ik belde hem op, want ik zou naar Edinburgh voor, voor een paar dagen... Ik, zei, ik belde hem op. Ik zei, nou, dan kom ik wel naar jou. Je moet niet gaan als je er tegenop Want hij is natuurlijk 83, was hij. En hij legde de hoorn neer En ik dacht, hij zegt geen gedag. Dus ik bel terug. Ik zeg nou, hé, je zei maar geen gedag. Een <laughs> beetje geïrriteerd. En, en toen zei hij, jawel, ik zei wel gedag. En ik zei van, nou, ik, ik hou van je. En hij zei terug, en ik van jou. En twee dagen later werd ik gebeld dat hij was gestorven. En ik, ik, dat vond ik echt. En toen had ik het, hoofdstuk, het laatste hoofdstuk geschreven, waarin... Hij bij mij op bezoek kwam en wij over het boek. Hij vraagt aan mij hoe ver ben je met het boek en het is goed dat je. Hij gaf mij eigenlijk toestemming om het allemaal te schrijven en dat het dat ja dat boek eigenlijk een bewijs was dat zijn leven niet voor niks was en dat het dat het dat het goed was, snap je? En dat, uh -huh. dat het uh, ook, ook hem verloste van zijn schuld en uh, eigenlijk ja eigenlijk weer ja. Dus ik denk dat hij het net zo belangrijk vond dat ik het boek schreef dan dat ik het vond. Dat weet ik zeker want dat... Hij was helemaal opgewonden daarover, ook al wist hij dat. En dat zei hij ook. Het is toch ook wel moeilijk en is ook wel pijnlijk, zei hij. Hij had ja. zelf ook schrijven willen worden. Hè? Ja, hij had zelf... Uh, ja. Dus dat, dat is natuurlijk ook een soort erkenning van zijn droom en zijn leven. Ja, dat, dat, zo, zo zie ik het. En dat is, ook, dat is in die zin ook... Uh, ja, dat voelt ook heel goed dat je voor mij. Zeg maar. En het is wel ongelooflijk dat jij, dus dat laatste hoofdstuk schrijft. Dat hij uiteindelijk niet kwam. Maar jij schrijft, want het is ook fictie. Dus je beschrijft dat ja. hij wel komt met de verpleegkundige. Ja, dat was gewoon een. een, een dat had ik zo bedacht om dat te schrijven. Maar toen, dat, toen later zou die dus nog komen. En dat gebeurt dus niet. En, en dan zeg je dat. En het eindigt er ook mee van dat hij denkt dat ik zeg dat ze ik. Ik hou van je. Van dat... de, maar hij dacht dat ze zei dat ze van hem hield. Ja. ja. Het is... Het, dat bedenk je niet. Maar ik denk ja, dat, dat is waarom een van de redenen waarom ik zulke soort romans schrijf, denk ik. Omdat ik de werkelijkheid zo fascinerend vind. En zo ja, het leven is bijna soms een roman. Er is niet zoveel. Ja, dus het maakt ook niet zo heel veel uit of je in de boeken helemaal de werkelijkheid zegt of vertelt of dat je dat daar een beetje mee speelt. Maar het mooie van. Een romanvorm is dat ik inderdaad in de huid van mijn vader kan kruipen. Hm. En dat, dat is het mooiste wat je kan doen. Dat je een ander mens kan zijn, denk ik. En dat kan je niet als je een boek over je vader schrijft. Stel dat hij wel schrijver was geworden. Nou, dat, een soort Philip Roth. Dat is mijn, uh, mijn ja? ideaalbeeld. Ja, zo, maar dat was helemaal zijn, zijn wereld. Zijn generatie. De oorlog. hoe Philip Roth over de oorlog. Over het communisme. Over Amerika. Politiek bewust. was mijn vader. Ja, en ik kwam uit. Ja, dat, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel belangrijk te dus zeggen ja, dat mijn vader uit een heel arm milieu, milieu kwam. En heel. Ja, dat Philip Roth niet, maar. Ja, dat dat, was, dat elk... jouw moeder eigenlijk omlaag was getrouwd. En, uh... Ja, maar dat hij daardoor. En hij was heel intelligent en, en, en, en ja, ja, hij heeft echt gewoon geen kansen gehad. En, ja. en hij was ook al heel jong, zat hij met schaamte. Schaamte voor het milieu waar hij in zat. Hij kwam tussen mensen die uit betere milieus. En, hij was altijd een vreemde. Eigenlijk was hij heel getalenteerd, maar, maar ja, was, ja, had ook no ja dat, dat heeft hij me ook wel verteld. Hij kon niet worden wie hij had willen worden. Nee, absoluut niet. En ik denk eigenlijk heel veel mensen in die tijd niet. Alleen, hè, hoe, hoe ga je, je daarmee om? Hoe heb jij wel kunnen worden wie je bent geworden? Nou, ik denk, ik denk dankzij mijn ouders ook voor een deel. Want zij hebben natuurlijk een stap gemaakt. Zij... Uh, mijn vader heeft de handelsschool gehad, dus die werd boekhouder. Dat was, was, die, die, dat was veel meer dan uh, he, fabrieksarbeider. En die, ja, daardoor ging, gingen wij verhuizen naar een nieuwbouwwijk... naar een goede school, goed onderwijs kregen we. Mijn ouders waren, speelden toneel op hoog niveau, dus amateur toneel. Maar wat is het in jou, waardoor jij niet in de psychiatrie terecht bent Nou, geworden? ik denk dat ik gewoon, ik heb dat karakter van ik gewoon een, ve, een vechter. Een, een overleven. Heel erg, ja. Dat nou. ik, ik wil gewoon, en ik heb ook gezien hoe het is dat als je je leven verspeelt, zeg maar. Hè, zo dat mijn vader zijn leven zo kwijtraakt. Dat, dat, ik, ik, ik hou zo verschrikkelijk van het leven, zelfs van, van hele kleine dingen. Dat ja, ik wil gewoon leven, ik hou ik er van. Ik zie het. <laughs> Wat komt er op de tegel te staan, Christine, Oké, okay. dit keer? Um, ja, Ik nou, dacht... bedenk het even. Ja. Ik zeg even dat zo dadelijk op deze zender twee dingen te horen is. Uh, piloten voeren vandaag in heel Europa actie tegen langere vliegdagen. Uh, en uh, de piloten vinden dat onverantwoord. Ellis de Bruin praat met de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Even het van Zwol heet, hij protesteerde mee vandaag. En uh, verder is ook de gast Hans van Eck... Hij is 74 en helemaal klaar om te beginnen als advocaat, een tweede leven dus. En Christine Otte beschrijft nu de tegel. En ik schrijf: het leven is om opgeschreven te worden. En dat is eigenlijk het motto voor in het boek van uh, Tennessee Williams, de toneelschrijver. Ja, ja. Van, van: wat is nou goed? En omdat hij vroeg zich dat af. Hij zat op een gegeven moment, had hij zoveel succes in zijn leven met Tremline Begeerte, dat hij helemaal de weg kwijtraakte. En toen daar vroeg hij zich af: maar wat moet ik doen? En toen zei hij. Nou ja, wat is nou goed? En dan zei hij een obsessieve belangstelling voor, voor mensen en uh, compassie voor mensen en een certain amount of moral conviction dat dat dat first made the experience of living something that must be translated into pigment or music. Nou ja, of... Christine Otte had het zelf kunnen zeggen. En vertaalt het met het leven, het leven is... is om opgeschreven te worden. En dat is goed. Dank voor hem wel, en voor mij. Dankjewel. je hebt een waanzinnig mooi boek geschreven. Dank je wel. Jij ook bedankt. Dank mevrouw Otten. Dit was aflevering 2573. Jawel. Morgen praten wij met Paul Groot over de voorstelling Adèle. als in Adèle Bloemendaal. En hij speelt Adele. Ja, <lacht> tot dan. Radio 1. Hey.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 Know that they are cared for. En daar is dan eindelijk de kop van de parade. Spot Obama. Ik zie hem nog niet. Jeroen ja. Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem is dus gisteravond gekozen tot voorzitter van de Eurogroep. Hij moest nog wel één tegenstem incasseren. Spanje stemde namelijk tegen. Israël kiest nieuw parlement. Bibi Netanyahu is zak. Netanyahu zuigt. Hij is slecht voor Israël. De straat der profeten is voor sommige mensen een boulevard van verbroken beloftes. Radio 1, het nieuws van alle kanten.